Middernacht. Het is zondag 15 juli. Renate Evers met het NOS Journaal. De aanval op het Syrische dorp Tremzee lijkt gericht te zijn op deserteurs uit het Syrische leger en op tegenstanders van de regering Assad. Dat zeggen VN-waarnemers die het dorp hebben bezocht. Het waarnemersteam kan nog niet zeggen hoeveel slachtoffers er zijn. Wel zouden er diverse soorten wapens zijn gebruikt zoals mortieren, granaten en handvuurwapens. De komende dag gaan de waarnemers opnieuw naar het dorp om verder onderzoek te doen. Syrische activisten zeggen dat het regeringsleger in Tremzee donderdag meer dan 200 burgers heeft gedood. Ambulances komen in levensbedreigende situaties nog vaak te laat. Volgens de norm moet er in 95 van de spoedgevallen binnen een kwartier een ziekenwagen zijn. Dat lukt in de meeste gemeenten te vaak niet, zo blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. In grote gemeenten en in steden zijn ambulances vaak wel op tijd... maar op het platteland moeten mensen vaak lang wachten.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 Het weer, vannacht wordt het geleidelijk. Overal droog en de minima liggen rond 11 graden. Overdag bewolking, maar ook zon. In de middag kans op buien en het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1, BNN. De overnachting. Patrick Lodius. Een bijzonder nacht en welkom vanuit het College Hotel te Amsterdam. Iedere zaterdagnacht interview ik iemand... die hier even op een kamer tot rust mag komen. Even mag bezinnen, even mag nadenken over de afgelopen week of over de afgelopen tijd. En ja, vannacht hebben we een bijzondere gast. Want het is, ja... De Volkskrant omschrijft hem vaak als een van de machtigste mannen van Nederland... Uh, hij is hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. Hij zit in vele raden van toezicht of commissariaten. Hij doet lezingen. Maar hij is natuurlijk vooral bekend als directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau. Ik heb het over de heer Paul Schnabel en die zit hier achter de deur van Kamer 108. Kloppen erop. En Patrick. Bijzonder kom goede er. goedenavond. Ja. Goedenavond. We zeggen gewoon Patrick en Paul vanavond. Ja, dat deden we toch al? Ja. Ik heb, het, ik heb het geluk dat ik je af en toe eens tegenkom. We komen elkaar wel eens tegen, ja. Dus ja. ik weet ook uh, wat het precies is, het Sociaal Cultureel Planbureau. Maar misschien voor onze Radio 1-luisteraar... kan je nog even duiden uh, wat jouw bureau doet. Nou, we zijn een van de drie planbureaus die Nederland kent. Het oudste, dat kent eigenlijk iedereen. Het Centraal Planbureau, dat houdt zich bezig met... hoe gaat het met de economie, wat mag de overheid uitgeven... hoe gaat het met de inflatie. En wij houden ons bezig met hoe gaat het met de Nederlandse samenleving... En wat doet de overheid daar goed aan? Doet het Rijk het goed? Of kan het Rijk wat doen waardoor de samenleving beter wordt? Dat zijn eigenlijk de vragen die wij proberen te beantwoorden. Nou, daar gaan we het vanavond wel even over en daar hebben. Daar gaan we het zeker ook over hebben. Even beter. kijken of er ook inflatie ja. zit in onze, <laughs> in onze sociale en culturele ja. gedragingen. Um, maar jij bent daar directeur. Mm -hmm. En... Uh, hoe, wa, hoe is het om directeur daarvan te zijn? Nou, ik heb heel veel leuke banen gehad, maar dit is de allerleukste eigenlijk geweest tot nu toe, moet ik zeggen. Ik ben er nu 14 jaar en dus ik ben nu in mijn laatste jaar zo'n beetje. Ja, Het is heel erg leuk, want het is wetenschappelijk werk. We doen heel veel gewoon onderzoek. Hè? Ook enquêtes uitvoeren, surveys doen bij de mensen. Aanbellen bij wijze van spreken en vragen. Hè, kunt u een aantal vragen voor ons beantwoorden. Maar we doen ook heel veel ander soort onderzoek... op basis van statistieken die het Centraal Bureau voor de Statistiek verzamelt. En dan brengen we dus een mooie rapporten over uit... die iedereen kan, uh, kan lezen en iedereen kan zien. En onze website uh, laat dat allemaal zien. www.scp.nl. Alles staat erop. alle naar mensen. Ja, en, uh, en we geven dan dus ook advies aan... Het kabinet en ook heel direct, heel persoonlijk aan ministers en aan, het, de, aan de regering als zodanig. En dat is natuurlijk ontzettend leuk. En wat maakt jou een goede directeur? Nou ja, ik ben natuurlijk van huis uit onderzoeker. Ik heb, ik heb sociologie gestudeerd en ik heb heel lang in, in dat vak gewerkt ook. Um, ik ben eigenlijk altijd gewend geweest uh, om leiding te geven aan een organisatie. Dus ik ben eigenlijk meer, altijd meer onderzoeksleider en onderzoekscoördinator dan zelf onderzoeker geweest. Dan heb ik het wel gedaan. Uh, ik denk dat dat wel belangrijk is... want het is toch een organisatie met meer dan 100 mensen... dus je moet wel uh, aan kunnen sturen. En ik ben een generalist. En dat is in de wereld van specialisten is dat, is zelf een specialisme geworden. Hè? Dus ik heb een heel breed belangstellingsgebied... Uh, waar ik me uh, mee bezighoud met onderwerpen. Het kan dus gaan over wonen, maar het kan gaan over de gezondheidszorg... het kan gaan over cultuur of over onderwijs... over de integratie van minderheden of de emancipatie van vrouwen... Um, enfin, alle onderwerpen waar wij ons zo mee bezighouden... daar word ik geacht toch goed in thuis te zijn... en daar ook echt over te kunnen praten... zonder dat ik meteen een boek moet raadplegen. Je bent een soort wandelende Wikipedia dus. Uh, ja. Nou, ik sla Wikipedia ook nog wel op, hoor. Dat, oh. uh, uh, uh, uh. Uh, maar, maar je doet dit nu veertien uh, jaar. Yeah. En het is een, uh, een belangrijk instituut voor Nederland. Maar het waren wel veertien bewogen jaren... Voor de Nederlandse. Zeker, ]chiedenis. zeker vooral de laatste twaalf jaar eigenlijk. Ik kwam, ik begon ongeveer tegelijkertijd met het tweede kabinet van Wim Kok, het, paarse, het tweede Paarse kabinet. Dat, is eigenlijk, dat heeft nog de volle rit uitgezeten, bijna. Het, het, het, het laatste was niet helemaal meer waar. Maar daarna hebben we dus alweer, nu al zes kabinetten gehad... met natuurlijk zeer stormachtige politieke omstandigheden in Nederland. Grote veranderingen wat dat betreft en een grote ja, onzekerheid. En dat noemt men dan wel volatiliteit. De bewegingen ook van de kiezers gaan heel snel heen en weer. De ene keer kiest men meer voor dit, de andere keer voor dat. Partijen... Als je realiseert dat de partijen die ooit het CDA gevormd hebben, de KVP, de AR en de CHU, ooit samen meer dan de helft van de kamerzetels hadden. en dat nu het CDA ja, in de peilingen op ergens tussen de 10 en de 15 zetels staat. dan besef je een beetje wat er in Nederland eigenlijk in toch een relatief korte tijd veranderd is. Dat is ongelooflijk. Maar dan heb jij het alleen nog maar over de kabinetten die zijn ja. gepasseerd. Uh, we hebben ook uh, een politieke moord gehad op ja. Pim Fortuyn. Ja. We hebben Theo van Gogh uh, ja. gehad. We hebben uh, nu zitten we volgens mij in, als ik goed tel, de derde economische crisis. Ja, maar, in tien jaar tijd. In tien jaar tijd ja. we hebben we ja. 9/11 gehad. Ja. Uh, uh, we hebben de opkomst van wilders gehad. We hebben uh, uh, Europa is uh, een enorm thema geworden. Ja. Zitten wij echt in uh, een? een, een turbulente tijd? Ja, het is, heel, het is zeker vergeleken met de jaren negentig. Uh, je kunt eigenlijk zeggen van toen, toen, toen, toen we de eenwisseling hadden van 2000, was de grootste zorg of de Millennium Bug zou toeslaan. Hè? Of wij, of onze computers uit het lood zouden slaan. Nou, dat gebeurde helemaal niet. Uh, maar iedereen dacht eigenlijk, nou ja, de, we zijn eigenlijk, zoals het heet, Nederland is eigenlijk bijna klaar. Het gaat allemaal hartstikke goed. Economisch ging het heel erg goed rond 2000. Dat was echt een, een economische toptijd. Politiek was het eigenlijk heel erg rustig. De tevredenheid met het tweede paarse kabinet, was ook heel groot, bleek uit peilingen. Nou, en daarna zie je dan plotseling, dat begon al te schuiven, zo'n 2001 begon. Toen was de, de, de, de eerste um, bubbel in de, in de informatica was voorbij. Um, toen kwam 9-11 en ja, je merkte van alles kwam plotseling weer in beweging en in onrust... En, dat, en ook het ongenoegen wat toch aan het broeien was in de Nederlandse samenleving... over een aantal thema's die maar niet werden opgepakt. Bijvoorbeeld de problematiek rond de etnische minderheden... de multiculturele uh, samenleving. samenleving, maar ook uh, de aarzelingen om rond de WAO... of ook de AOW, wat natuurlijk nu deze week heel interessant is... Hè, dat voor het eerst sinds de introductie van de AOW... een verhoging van de leeftijd is, uh, is afgesproken... Dat gaf toch ook een gevoel in de samenleving... dat de dingen toch niet gingen zoals ze zouden moeten gaan. En dat zag je dus dat dat toch ja, tot heel veel beweging en onrust heeft geleid. Waar nieuwe partijen uit voortgekomen zijn. Voor een deel ook weer zijn verdwenen. En waar dus ook inderdaad afschuwelijke dingen... als de, de, de moord op, op Pim Fortuyn en, en op Theo van Gogh. Waarbij wel gezegd moeten... de beide moorden zijn natuurlijk acties geweest van eenlingen. Van mannen die dat gewoon helemaal op eigen... Initiatief en zonder dat er een groep achter zat of een partij achter zat. He, Pim Fortuyn wordt nu wel eens vergeten, maar was, was een, een eenzame dierenactivist die dat deed. En bij Theo van Gogh was het een toch wel een toch behoorlijk gestoorde jongen. Uit, uit, uit, euh, die in een fundamentalistisch moslim was geworden, is het gebeurd. Daarmee is het niet goed gepraat, maar het laat wel zien voor zulke radicale ja. daden. Daar was natuurlijk geen echt draagvlak voor in de samenleving. Die, die moorden, dat klopt, dat waren eenlingen. Maar het waren uh, karakters in Nederland. Ja. Zowel Pim Fortuyn als Theo van Gogh. Ja, zeker. Ja, er, er gebeurde ja. wel wat. En, ja. um, is, is het niet gek? Je, je komt eigenlijk bij een, een, een, een, een instituut het Sociaal Cultureel Planbureau in de jaren negentig. En je zegt zelf, nou, het ging eigenlijk allemaal goed. En uh, we waren tevreden, we waren misschien een beetje in slaap gesust. En dan uh, kom je daar en denk je bij jezelf... nou, ik heb een heel, heel leuk bureau, het gaat allemaal ja. prima. En dan krijg je dit allemaal. En dan moet jij dat allemaal duiden. Ja, nou ja, niet, niet alleen natuurlijk. De eerste verwijt was destijds rond, rond Pim is van jullie hebben dat niet zien aankomen. Hè? Dat dat zou gebeuren, de moord op Pim Fortuyn. Nee, dat kun, je, dat kun je niet zien aankomen. Dat er onrust begon te broeien, dat was al langer zichtbaar. Dat konden we ook in de onderzoeken wel zien. Maar het zat bij een vrij kleine uh, groep van de bevolking. En het grote thema was eigenlijk voor ons... er was geen partij die zich daarvoor inzette. Er was geen medium dat zich daarvoor inzette... Uh, niet de telegraaf, niet de televisie enzovoorts. Er was geen leider. Er was niemand uh, die eigenlijk een rol speelde... waardoor hij als een soort verzamelpunt van dit soort uh, denken... of dit soort gevoelens optrad. En dat heeft eigenlijk geduurd tot dat Pim Fortuyn zich naar voren... Uh, uh, dwong, zou je, drong zou je kunnen zeggen om te zeggen, ik ben dat wel. Wat aanvankelijk niet serieus werd genomen. Dat wordt nu wel eens vergeten. Maar de eerste maanden dat hij zijn politieke activiteiten begon te ontwikkelen... werd hij niet erg serieus genomen. En... Toen eigenlijk pas met het interview in de Volkskrant, waarin hij heel erg duidelijk zijn standpunt ja. kenbaar maakte, en ook afstand nam van eigenlijk leefbaar Nederland, of omgekeerd leefbaar Nederland, op afstand van hem, toen ging het ineens heel erg snel. En toen werd hij natuurlijk ook steeds meer, ja, dat werd hij ook. Gekend als dit is een man waar, waar, waar de dingen zich omheen gaan organiseren. Maar schrok jij dan uh, ja, jij moet toch een beetje Nederland uh, ja. duiden op dat moment dat je, bij, dat je, ja, je had het al aangekeerd aangekaart in een artikel in 1999. Ja, rond de multiculturele ja. samenleving. Ja. Maar schrok je dat het zo'n impact kon hebben? Nee, dat, ja natuurlijk dat kun je niet voorzien. Uh, het tempo waarin het ging en natuurlijk ook met name die, die week voordat de verkiezingen waren uh, 6 mei 2002 dat, dat de, de de moord uh, op hem, ja dat was natuurlijk voor Nederlands begrippen eigenlijk ondenkbaar. Hè? Sinds, sinds uh, Johan de Wit was er geen politieke moord meer geweest en dat was uh, meer dan 300 jaar eerder geweest. Dus dat, dat kun je niet voorzien. En dat was ook zeer onverwacht, dat dat eigenlijk gebeurde natuurlijk. Dat is altijd onverwacht, maar er waren op dat moment ook geen aanwijzingen... dat er zoiets zou kunnen gebeuren. Maar uh, gewoon persoonlijk, vind je het dan interessant dat het gebeurt? Of vind je dat spannend dat het gebeurt? Of denk je bij jezelf, oh mijn god, straks krijg ik allemaal moeilijke vragen? Of wat is er aan de hand ja, met Nederland? Nou, het, wat, wat, het, het belangrijkste was eigenlijk dat daarna de sfeer zo ontzettend veranderde. Er was een duidelijke sfeer, ook in Den Haag, ook in de ambtelijke wereld... maar ook in de politieke wereld, van veel meer angst, veel meer onrust... veel meer gevoel van... Hebben we het contact met de bevolking? Zijn we dat kwijtgeraakt? En met welke bevolking zijn we het dan kwijtgeraakt? Kunnen we, dat toch weer, kunnen we weer dichter bij de mensen komen? Dat is eigenlijk in de afgelopen tien jaar gebleven. Die, die angst die er zeker afhankelijk was van een soort volksopstand... dat is natuurlijk verdwenen weer op een gegeven moment. Ook de relatie tussen de politiek en de ambtenarij is wel weer wat beter geworden. Maar het is toch nooit meer zo geweest zoals het daarvoor was. Toen was het inderdaad heel vanzelfsprekend eigenlijk allemaal. En wat toch iets is wat dat is met 9-11 heeft, heeft daar een rol bij gespeeld... maar ook de moorden op Van Gogh en op, op Fortuin is dat je ziet dat eigenlijk de veiligheidsmaatregelen rond alles wat publiek is... en wat publieke personen zijn, enorm zijn toegenomen. En dat vind ik een enorm verlies... Aan, je zou zeggen, aan vanzelfsprekende kwaliteit van de samenleving. Hè? Dat uh, het binnenhof. Uh, is, uh, kon je vroeger gewoon oplopen. Je kon overal eigenlijk zo binnenlopen. Dat kan allemaal niet meer. Mensen moeten bewaakt worden. Mensen worden uh, in. in, in, in uh, laat ik zeggen, achter cordons gezet. En zo. Dat, dat is, was vroeger in Nederland eigenlijk onnodig en ondenkbaar. En misschien is het nog steeds onnodig. Maar niemand durft dat meer te denken dat het onnodig zou kunnen zijn, niemand durft dat risico te nemen. We zijn ons veilig gevoel kwijt. Dat, dat, dat veilige gevoel van publieke figuren in de openbaarheid... dat is toch wel weg, ja. En dat, is, dat vind ik echt een verlies. Dat, dat was een deel van de kwaliteit van onze samenleving. Um, nou, we gaan er zo meteen nog verder over praten. Maar we gaan ook uh, niet alleen naar verlies uh, kijken... we gaan ook even naar winst kijken. Uh -huh. En wel winst van afgelopen week. Want zet je koptelefoon maar even op... en luister naar een stukje uh, journaal van, ja, van, van woensdag was het, geloof ja. ik. Maar is het, mag ik mag u nu vragen de druk op de rode knop te geven. En met het startschijn van de koningin wordt het laatste stukje zeewering van de Tweede Maasvlakte gesloten. En daarmee komt de Nederlandse kustlijn op die plek 3,5 kilometer verder in zee te liggen. Nou, eh, uh, ja, uh... Kunnen wij hier als Nederlanders nog trots op zijn? Hier moeten wij trots op zijn, denk ik. Ja, dat is, dat is natuurlijk een knap staaltje werk. Want het is niet eenvoudig om zoiets aan te leggen... in een relatief korte tijd ook nog. Ik moest wel een beetje lachen dat de koningin de rode knop moest indrukken. Want meestal is een rode knop een gevaarknop. En in dit geval was het dus iets feestelijks. Hè? Meestal dit gaan dan is, de atoombommen da, da, da de in, hè? Vreugde, Als vreugde in. De films. Dingen, maar in dit geval niet. Nee, maar ik, laat, het laat toch, ik denk dat het toch belangrijk is... om ook te laten zien dat Nederland natuurlijk toch... Want kijk, die, havens, die extra havens en die extra havencapaciteit, die wordt niet alleen voor ons aangelegd. Dat is voor het achterland. En het achterland is voor een belangrijk deel Duitsland. Dat is waar wij onze welvaart voor een belangrijk deel aan te danken hebben. Wij zijn in de Europese Unie ongeveer het, eigenlijk het land... met de hoogste afhankelijkheid van export. En dat wordt wel eens vergeten. Wij zijn ook een van de grootste exportlanden van de wereld. Ja, en wij verdienen daar goed aan. Er goed aan. We, kijk, we hebben een, een, ons bruto binnenlands product is ongeveer 600 miljard euro per jaar. Dat is ook heel hoog. We hebben het hoogste in, na Luxemburg het hoogste inkomen per hoofd van de bevolking in Europa. Maar onze export is 400 miljard. En daarmee staan we in Europa, na Duitsland, op de tweede plaats boven Frankrijk, boven Italië, boven Spanje, boven Engeland. Als klein land. Als klein land. Nou, 200 miljard produceren we zelf. En 200 miljard, daar zijn wij dan de verladers... degene die de opslag regelen. Want die nieuwe haven in Rotterdam is voor een heel belangrijk deel... Is een containerhaven. Dus dat is opslag en, en, en aan- en aflanding. Hè. Dus wegbrengen van de dingen en het, het naartoe brengen van de dingen. Uh, dat is natuurlijk heel erg waar we ontzettend ons geld mee verdienen. Al vanaf de 17e eeuw, ook toen waren wij de plek... waar de logistiek werd geregeld voor Europa... Waar de verlading plaatsvond en waar soms ook meerwaarde werd gecreëerd. door nog iets met die producten te doen. We verdienen daar goed aan. Het enige grote probleem, zou je kunnen zeggen. van met name Rotterdam, is in de havengebieden. is dat het, niet, dat het heel veel ruimte kost. maar weinig arbeidsintensief werk is. En dat was vroeger natuurlijk anders. Toen kostte het ook wel ruimte, maar het was ook vooral... ontzettend veel mensen moesten ja. daar gewoon hun boterham verdienen. Dat is veel minder geworden. Maar voor onze totale economie is zo'n havengebied... met alles wat daar gebeurt, de grote raffinaderijen, de grote opslag... Voorzieningen, de chemische fabrieken en al dat soort dingen zijn ontzettend belangrijk. Grappig dat jij nu direct de economische kant daarvan uitlegt. Want ik had veel meer gedacht dat jij de, de, de, de culturele kant zou uitleggen. Van we hebben weer een, eindelijk weer een nieuw stukje Nederland erbij. En uh, we moeten daar weer ja. trots op zijn, mensen. Er zijn ja, heel we, vol... hebben dat stukje, we leggen dat stukje alleen maar aan omdat het economisch noodzakelijk is. Hè? Maar het is kan het toch niet... ook een boost geven in ja. onze uh, ja. kwakkelende ja. zelfverzekerheid. Ja, maar ik denk altijd als mensen, als je iemand de, op, een, op zondag een uitje zou doen en zeggen van, wij gaan eens even langs de zuidrand van Rotterdam rijden... in de richting van uh, de Noordzee. Dat is toch heel indrukwekkend wat je dan ziet aan economische activiteit... en ook aan industriële kracht. Dan zie je toch echt dat, dat er wat dat betreft uh, ja, echt iets, aan, uh, iets is in het land... wat toch ook iets is waar je trots op mag zijn. Want het, uh, het, het zijn echt hoogwaardige bedrijven die daar zijn. Hetzelfde heb je natuurlijk, hoewel de schaal bijna voor dat gebied veel te groot is... Als je natuurlijk naar Maastricht rijdt, tussen Sittard en Maastricht... als je natuurlijk dat enorme complex van DSM ziet... de, de enorme chemische bedrijven daar... dat is eh, Zuid-Limburg is maar heel klein. Dat is in dat gebied is dat echt giga groot. En van grote betekenis... en DSM is een van die bedrijven die erin geslaagd zijn... om echt de overgang van steenkolen naar chemie... en dan van chemie naar fijne chemie... dus naar hoogwaardige productielijnen... om dat tot stand te brengen. Dat is een hele grote prestatie. Nou, ik hoop dat ik daarbij een, een, een ja, ik heb een liedje uitgezocht voor je. Een, een mooie plaat, vind ik. Mm -hmm. uh, ja, misschien moet ik er nog niet te veel over zeggen, maar hoe jij nu al praat over Nederland, misschien is dit een, een, een geschikte thema. Zet je koptelefoon ja. op en dan luister we er naar. We en nog lopen me te zeiken we hebben recht op wat de ander hebt, er is van alles mis dat is de schuld van het kabinet en van de rijken maar nog het meest van iedereen die niet echt Nederlander is tuinkabouters, fietsen en drie auto's voor de deur kinderbijslag, plasmascherm en nog klinkt er gezeur niemand Nederland verdient een goede oorlog. En niet in een ver land of zo, we houden het dichtbij. En niet om een godsdienst, nee gewoon heel ouderwets. Met een kerel die ons land aanwijst en zegt dat is van mij. Het hoeft ook niet met een kernbom of met gifgas in de metro. We houden het bij tanks en schieten. Kortom, lekker retro. Alle managers zijn aan zij. Die mooie vugt ze hij Ja, Nederland verdient een goede oorlog Let maar op, een overheerser brengt een hoopzaamhorigheid Alle rassen en religies, rijk en arm en jong en oud Storten zich wanneer dat nodig is, als broeders in de strijd Wat Postbus 51 in geen tien jaar is gelukt Is in een maand geregeld, als we worden onderdrukt Je Geen handtas van Wietong. Ja, Nederland verdient een goede oorlog. Dus wie zich geroepen voelen, kom maar binnen gemarcheerd. Qua doelwit zie ik ook niet veel problemen. Phoenix-wijken zat, die kunnen plat gebombardeerd. Geef ons maar een reden voor ons oeverloos geklaag. Geef ons dood, verderf, ellende en een rammelende maag. Wat zullen we dan smullen van reuzel met parkiet? Wat zullen we tevreden zijn als iemand op ons schiet? APPLAUS. Dit was uh, Katinka Polderman. Nog <laughs> nooit van gehoord. Hij <laughs> nou, is een hele uh, leuke uh, cabaretier. Mm. Um, maar ja, het venijn ziet hem natuurlijk in het hele lied, maar vooral in het eerste couplet, namelijk dat we niet trots op Nederland zijn en vooral ontevreden. Ja, en dat is natuurlijk iets wat, wat heel gauw speelt in samenlevingen... waar eigenlijk alle grote problemen in die zin van... Hè, dat laat ik zeggen, er is geen honger, er is geen oorlog... en dat zou je ook echt niet willen. Laten we daar toch even heel duidelijk over zijn. Dit is cabaret, dus het, het is satire. Er ja, nou, dus... zit, zit iets in wat me toch een beetje stoort. En ik denk, ja, dat is dus makkelijk praten... als je, als je eigenlijk geen idee meer hebt wat het werkelijk is. Mm -hmm. Een van mijn buren komt uit Joegoslavië. Die kan een ander verhaal vertellen over wat er echt gebeurt... Als er in een, in een land zelf oorlog is, dat is echt de verwoestingen. Daar bedoel ik daarmee niet eens de fysieke verwoestingen. Maar gewoon ook wat er tussen mensen gebeurt, wat er allemaal kapot gemaakt wordt. En dan worden mensen niet blij van. Hoor. Nee, maar ik dat zag, een ik zag een verhaal... hier het thema ontevredenheid Ja, ontevredenheid. Ja. dat is wel juist. Dat zit er natuurlijk in. Ja, mensen er is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk altijd zo. Mensen zijn natuurlijk sneller ontevreden als er eigenlijk al zoveel goed in goed loopt. En ik moet altijd denken aan een keer dat ik een lezing gaf... en dat een mevrouw naar de hand me toe kwam en zei tegen stabel. dit is zo'n verschrikkelijk bureaucratisch land. Ik kan het hier echt niet meer uithouden... met al die papieren en die regelgeving. Ik, ik ga naar Frankrijk. <lacht> ik zei, nou mevrouw, wij zien u <lacht> terug, hoor. <lacht> dan, dan, dan, dan. Maar dat is dus dat geen idee... van hoe bureaucratisch eigenlijk de elders in de wereld gewerkt wordt. Geen idee. Mensen denken dat Nederland bureaucratisch is, nou... Ga je je als Nederlander eens in Amerika te vestigen. Je zult merken, niet alleen hoe bureaucratisch het is... maar ook hoe onwelkom je bent eigenlijk. Ga je eens in Frankrijk proberen te vestigen. Je komt om in het papier en in dingen die je niet begrijpt. Enfin, die televisieprogramma's die dat ook laten zien... waar je allemaal op vastloopt als je denkt... het ziet er allemaal mooi uit, de zon schijnt en zo. We gaan hier iets leuks beginnen, een café of een restaurant. Nou... Het is ellende, van voor tot achter. En je wordt niet erg geholpen. Dat is toch iets wat mensen vergeten. Dat er toch veel dingen eigenlijk best goed geregeld zijn. Maar dan is dus wat niet goed geregeld is... of wat ontregeld raakt, leidt onmiddellijk tot grote ontevredenheid. En waarom zo ontevreden? Ja, dat is, misschien is dat, nou ja, misschien moet je dat uit, als, als boodschap uit dat liedje horen. Uh, als mensen natuurlijk inderdaad in, onder druk staan en in nood zitten... dan hebben ze wel wat anders te doen dan te zeuren over onbenullige dingen. Om het maar even zo te zeggen. Over dingen die uiteindelijk niet zo verschrikkelijk belangrijk zijn. Maar als dat allemaal goed geregeld is... dan gaan natuurlijk de dingen die niet zo goed gaan, die gaan irriteren. Het is de irritatie van het kleine verschil. Hè? Uh, wat we vroeger wel zeiden van het verschil tussen mannen en vrouwen... levert altijd grote problemen op... En eigenlijk is het maar een klein verschil. Maar dat is hierbij ook zo. Dat die kleine verschillen kunnen enorme problemen veroorzaken. Maar vind je dat wij te veel klagen? Nou, er is wel een neiging om dat te doen. De media werken daar ook sterk in mee. Want media zijn ook erg gespitst, natuurlijk, op de dingen die niet zo goed gaan. En niet op de dingen die heel goed gaan. Want het is propaganda. Wacht, ik ga direct wat te drinken stellen ja, voordat een, ja, ik ook kla uh, klachten krijg. Van de, ja, van, van, ja. Van, van jou ook, natuurlijk. Van ja, ik, we zitten hier wel netjes op een hotelkam. Maar vertel rustig verder, hoor. Maar ik zou ik ga niet even willen. Iets ja, iets bestellen. Ja, ja. Ja, dat, uh, ja, dat is een goed idee. Ga rustig verder. Nou, ja, ik denk dat een van de dingen is die daar daarbij spelen. Is toch dat, dat mensen. Um, dingen zo gewoon zijn gaan vinden... die ze eigenlijk niet gewoon zouden moeten vinden. Mm. Uh, goedenavond uh, met Patrick van Kamer 108. En uh, eigenlijk is het de kamer van uh, de heer Paul Snabel. Uh, mag ik een, uh, voor mij... een uh, Ik wil graag een, een biertje. Goeie En een uh, goede rode wijn. Goede rode wijn. Natuurlijk. Ja? Tot zo. Dank u wel klinkt ook echt zo van slechte rode wijnen hebben wij helemaal niet, uh, meneer Lodiers. Nee. nee, maar ik wil natuurlijk niet dat jij gaat klagen. Dan over klaag je ook weer nee, over, de, over de media. Ja. Nee, maar dat is, dat is natuurlijk zo dat, dat uh, waar mensen natuurlijk gewend zijn... of niet eens gewend zijn geraakt, maar niet meer anders weten... gaan natuurlijk de dingen opvallen die dan niet zo goed gaan. Dus dan is inderdaad, als de treinen vertraagd zijn... is dat ontzettend hinderlijk. Ook omdat onze programma's van hun dag zo ingeorganiseerd zijn... dat dat eigenlijk niet kan. Dat we daar geen rekening mee willen houden dat dat het geval kan zijn. Moeten u daarom lachen bij het sociale? Nee, we het lachen er niet om. Wij proberen het wel te, wel te laten zien. We proberen het toch ook wel te laten zien. Maar dat, daar is altijd wat minder aandacht voor dat heel veel mensen toch ook heel dankbaar zijn voor wat er is en ook heel tevreden zijn... en het gevoel hebben dat, nou ja, laat ik zeggen... als je internationaal gaat vergelijken... het is allemaal van die mooie onderzoeken die er dan gedaan worden... Hè, van denkt u nou hè, van, dat, u, dat in andere landen het leven eigenlijk beter is in de Europese Unie... nou dan kan ik u vertellen dat de Roemenen en de Bulgaren... het in hun eigen land niet tevreden zijn met hun leven... en echt wel weten dat het bijna overal elders beter is. Maar als je aan de bovenkant van die schaal gaat kijken dan kom je eigenlijk altijd bij al dit soort onderzoeken drie, vier landen tegen. En dat is Zweden, en dat is Denemarken, en dat is Nederland. En afhankelijk van het onderzoek kan dan Noorwegen erbij zijn, he? maar altijd, Nederland is eigenlijk een soort Scandinavisch land. Dus heel interessant, mensen weten het eigenlijk wel, want de Engelsen scoren veel lager. Die weten eigenlijk dat in veel landen is bijvoorbeeld de armoede veel minder is als in Engeland. De verhouding komt in Engeland heel veel armoede voor. De Fransen, Italianen met name ook, die weten ook wel dat het elders, hoewel het allemaal prachtig eten lijkt en, mooi zon en mooie zon en zo. Maar ze zijn niet zo erg tevreden met hun eigen land. En ze weten dat het vaak elders echt wel beter is. Ook voordat de crisis uitbrak. Maar dus dat, dus dat... in die zin weten Nederlanders dat wel degelijk dat er niet veel landen zijn waar het echt beter is. Maar dat vond ik ook zo mooi. Dat, dat komt ook uit jullie bureau. Dat jullie zeiden van ja, Nederlanders vinden dat het, uh, dat het goed gaat met hunzelf. maar ja. met Nederland niet zo goed. Ja, dat is toch heel raar. Ja, nou, ik heb het wel eens zo, inderdaad zo samengevat ik zei van ja, met mij gaat het goed en met ons gaat het slecht. Ja. Ja. En dat is wel een houding die je ziet. En mensen vinden ook dat het met henzelf goed gaat en met hun gezin en alles wat er ja. omheen zit, omdat ze dat zelf allemaal gedaan hebben. Dus ja. ze zijn er ook absoluut van overtuigd dat ze het zelf... dat het allemaal aan hun eigen inzet te danken is, hè, dat het zo goed gaat. Nou, dat is wel een misverstand, want daar heeft toch een overheid... en daar hebben andere organisaties en het bedrijfsleven enzovoort... een hele belangrijke rol bij natuurlijk. Maar toch krijgen we uh, dat niet goed over het voetlicht. Nee. Dat is heel moeilijk en dat, en dat lukt de politiek ook niet goed eh, om dat goed, verhaal goed neer te zetten. Eh, en dat, dat is iets wat toch wel sterk in de huidige, ja, eigenlijk zo na 2000, eh, laat ik zeggen, als een soort algemene teneur is gegeven. Als je kijkt, eh, we zitten hier in Amsterdam. Als je nu vandaag de dag van, laat ik zeggen, kijkt hoe je in de Randstad kunt reizen met de auto. In twee jaar tijd is eigenlijk het grote probleem van de eindeloze files is vrijwel opgelost. Het gaat echt. He, de, de verbreding van de wegen. En iedereen roept het ook. Als en je... de crisis hielp een beetje mee. Ja, maar dat is niet eens zoveel geweest. Want er nee. zijn alleen maar meer auto's verkocht ja. nog steeds. Uh, er wordt wel iets minder gereden. Maar dat is heel is weinig minder vrachtvervoer. Minder. Ja, toch. Het valt allemaal mee. Het is toch gewoon de verbreding van de wegen. Ja. Het is gelukt om dat programma, wat natuurlijk jaren duurt voordat het zo is, in een vrij korte tijd nu af te ronden. Of nu af te toch grotendeels af te ronden in de Randstad. En als je de mensen erover spreekt, dan zeggen ze ja, nee, het is echt veel beter. Van Utrecht naar Amsterdam, nou heerlijk, vijf banen enzovoort. He, als iedereen dan nou maar rechts bleef rijden, dan zou het helemaal prettig zijn. Uh, mensen weten dat dus wel, maar rekenen het dus niet, denk, zeggen niet, fijn dat de regering dat voor ons georganiseerd heeft. Dat, dat is, uh, ja, zo zit de politiek kennelijk niet in elkaar. En zo zitten de mensen ook niet in elkaar. Maar is dat een, een communicatieprobleem van de politiek? Of uh, geef je dan toch ook weer de media de schuld... dat wij eigenlijk liever inzoomen op de dingen die, uh, ja, die Beide gaan? Beide, de media spelen daar ook een rol in. Want de media zijn natuurlijk ook in het politieke bedrijf... en de politici vooral geïnteresseerd als er problemen zijn... Ja. of als er problemen gesignaleerd kunnen worden. En in Nederland is het natuurlijk wel zo... dat de politiek heel veel aandacht krijgt in de media. Veel meer dan in andere landen. Het geval is, ik zeg altijd, ja, je hebt wel een soort Den Haag vandaag... eigenlijk elke dag. In Duitsland heb je echt niet Berlijn. hoor je En er gebeurt echt heel veel meer in Berlijn, wat van belang is... niet alleen voor Duitsland, maar voor de wereld, dan in, dan in Den Haag, hoor. En dacht je, een Amerikaanse president, het hele idee... Ik denk, als ze het echt zouden weten, mensen als Angela Merkel... of, of, of Cameron, of, of, of Obama... dat een Nederlandse minister-president eigenlijk elke week... Verantwoording moet afleggen voor de pers en niet weet wat zij gaan vragen. dat ze zouden zeggen: Ben jij helemaal gek geworden? Dat, ga je, dat risico neem je toch niet? Een Amerikaanse president heeft toch altijd voorkomen geanceneerde persconferenties. Ja. waarvan van tevoren duidelijk is welke vragen er gesteld zullen worden? Er wordt ondertussen geop. Volgens mij komt de roomservice er al aan. Ja, je had er al ja. zin in, hè? Wacht hoor. Maar toch. Uh... Wacht, ik doe even de deur even de open. Even de deur open doen, want anders dan Goedenavond. Daar komt, ah, daar komt de drank al. Hmm. Ik, ik kan niet wachten. Nou, heerlijk. dankjewel. u wel. Alsjeblieft. Dank u wel, uh, Luc de barman. En wat voor wijn hebben we nu gekregen? Dat uh, weet dat u allemaal nou... precies. Ja, het is een Australische uh, blend van Shiraz en Cabernet. Prachtig. Een nou. stevige volle wijn. Nou, net dan... wat we net nodig hebben. Dank Pro u wel. Proost uh, wij op, uh, ja. op mooi Nederland. Zo doen we dat. Want we, zijn, we leven toch ook wel in uh, interessante tijden. Namelijk... Uh, ik las ergens en ik hoorde ook ergens van... Nou, het is eigenlijk voor het eerst dat het zo kan zijn dat de uh, kinderen het misschien iets minder gaan krijgen ja. dan de ouders. En dat is voor het eerst in de geschiedenis dat dat uh, misschien gaat plaatsvinden. Ik weet niet helemaal of het zo nou, gaat zijn. Nou, voor de zijn. moderne geschiedenis. Ja. In het verleden is dat echt wel ve vale, vele, vele malen <tus> eerder gebeurd. Maar sinds de Tweede Wereldoorlog zijn ja. we eigenlijk gewend geraakt... aan een beeld van de kinderen hebben een betere opleiding dan hun ouders... en krijgen mooier werk, hebben mooiere huizen en een mooier leven. He, dat is eigenlijk gewoon toch het beeld steeds. Nou, je ziet nu dat, het, veel mensen in ieder geval verwachten... de vraag is of dat ook echt gaat gebeuren... Dat dat voor hun kinderen wat minder weggelegd zal zijn. Um, maar op een gegeven moment is het natuurlijk ook een eind aan de stijging van hoe ver je met de welvaart kunt doorgaan. He, dat is, uh, daar zit gewoon een grens in. Want hoe ver dat kan gaan, die grens ligt overigens veel hoger dan we in het verleden ooit gedacht hebben. Maar daar zit een grens in. Um, en dat, Wordtom, dat zijn dat, gewoon heel verwend. Nou, dat is ook zo. Nee, maar het is ook zo. Kijk, als al steeds meer mensen een hogere opleiding hebben gehad en bijvoorbeeld van de 25 tot 34 jarigen heeft al meer dan een derde heeft een opleiding op hogeschool of universitair niveau... dan is natuurlijk de kans dat hun kinderen een keer dat niet zullen halen... Ja, die wordt natuurlijk steeds groter. Ja. En dat zien we dus nu al gebeuren... dat vaak de kinderen dan niet meer hetzelfde onderwijsniveau halen... Maar ja, dat betekent niet dat ze geen goed onderwijs hebben gehad of zo. Of dat ze niet naar... Dan heeft de vader de universiteit gehad en de zoon die doet dan hogeschool. Ja, dan kun je zeggen, dat is achteruitgang. Maar dat is maar heel betrekkelijk natuurlijk. Maar is dat erg voor het idee? Voor het idee van de ouders? Ja, van, dat is, voor mensen vinden dat vaak. maken zich daar grote zorgen over. Toch zijn, als je naar de langere toekomstvoorspellingen kijkt... maar daar moet je natuurlijk heel voorzichtig mee zijn vandaag de dag... is natuurlijk het beeld van, ja, toch, de welvaart neemt nog steeds toe. Het inkomen neemt nog steeds toe... Um, dat is toch nog wel steeds aanwezig. Maar we weten het niet zeker meer. Dat is in ieder geval die onzekerheid. He, dat, dus je zou kunnen zeggen... het optimisme wat je in een land als China... nu ex, ex, extreem aantreft als je daar komt... Of Brazilië. Of, of Brazilië. Je voelt het. Je, ja. je voelt het. Je ziet gewoon... Het is, gemiddeld gaat het elk jaar beter. Nee. He, en van de fiets is naar de scooter gegaan... en naar de auto. He, er worden in China nu meer auto's verkocht per jaar... dan in heel Europa. En ook meer auto's gebouwd dan in heel Europa... He, dat is, echt, dat, dat is in, in 20, 30 jaar tijd is het een totale verandering geworden. Ik was vorig jaar voor het eerst in, in China weer sinds 1988. Het en ik, was, ik was in Beijing en ik herkende alleen nog de verboden stad... en het Centraal Station. <lacht> en voor de rest was die stad onherkenbaar veranderd. Ja. En in positieve zin. Ik was diep onder de indruk van wat je zag. Je ziet ook wel, als je met mensen gaat praten... welke sociale problemen daar nu ja. gaan ontstaan. Maar als je kijkt wat daar gepresteerd is... dan kun je natuurlijk best praten over de mensenrechten... en over gebrek aan democratie. Maar wat je tegelijkertijd ook ziet... is natuurlijk de ongelooflijke kracht die daar... niet alleen door de regering, maar ook door de mensen zelf ontplooid is. Met het gevoel van... Hè, wij komen, wij, wij willen niet meer meemaken wat we hebben meegemaakt. Een, een van de Nederlandse China-deskundigen zei een keer... je kunt heel China en alles wat er in China gebeurt... alleen maar begrijpen als je beseft dat daar nog heel sterk dat besef aanwezig is... dat het eigenlijk maar om één ding gaat. Nooit meer honger. Dat is iets anders dan het liedje van Was het maar weer oorlog. Nooit meer honger. Want de, de volwassenen, en zeker hun ouders, hebben het nog meegemaakt. Jaren van hongersnood. En tekorten op alles. En je ziet dus in China het genot, het genieten van de welvaart. Het genieten van er is van alles. Er is te eten, er is lekker eten en er is veel eten. We hebben mooie auto's, mooie huizen. Nog niet in het achterland van Nog China. niet in het achterland. De, de, de verschillen zijn ja. heel groot. Enorm. Maar in de steden is het echt indrukwekkend wat je ziet. En dat was in 1988, zag je dat al in Zuid-China. In het, het gebied van Shanghai en vooral in het gebied van Canton. Wat wij dan nog Canton noemen. Dus achter Hongkong, zeg maar. En nu zie je ook. Beijing was toen een buitengewoon treurige, uh, vervallen. Ja, een beetje haveloze stad. Nou, als je het nu ziet, het straalt je tegemoet. Nou ja, die gaan uh, naar, nou, men zegt dus. Ja, uh, dat de, is de nieuwe wereld-economie, uh, ja, maar... de nieuwe wereldleiders. Dat zou betekenen dat wij een stapje terug moeten doen. Uh, ja, maar dat gaat vanzelf. Nou ja, zij halen, zij halen ons eerder in dan dat wij. Ja, in die zin doe je een stapje terug... maar het is meer een, een, een verhoudingsstapje wat je terug doet. Hè? Zij nee. gaat sneller. Nee, overigens wel goed om te realiseren... China is nu de tweede economie van de wereld. Maar als je gaat kijken naar het bruto binnenlands product van China... dat is elf keer het Nederlands op dit moment. Dat is Met, niks. Uh, ja, met dus 80 keer zoveel ja. inwoners. Maar het gaat wel heel snel. Ja. Het gaat wel snel. Nee, maar ik, ik wil alleen maar naar dat stapje terug, misschien van ons, ook omdat uh, uh, ouders dus het idee hebben dat hun kinderen misschien het niet zo goed krijgen als zijzelf. Ja. Uh, kunnen wij dat? Zijn wij zo flexibel om uh, in ons gedachten te zeggen van nou, misschien moeten we iets minderen? Ja. De kinderen wel. Ja. ja echt de waar? kinderen wel. Ja, natuurlijk. Kinderen wel. Wij jongeren, jongeren weten al lang dat wij uh, tot onze ja, zeventigste uh, moeten werken. Ja. ja, mensen zijn heel flexibel en, dat, en ze passen zich ook vaak heel, heel snel aan aan nieuwe omstandigheden. Vooral als ze daar ook weer een nieuwe kansen of een uitdaging in zien. Kijk, voor bijna alle jongeren is het. Ik, ik, toen ik ging studeren was het zeer was het hoogstens ging je wat vakantiewerkjes doen, hè? In, in, geurtjes inleggen of weet ik veel wat en dat soort uh, grappen. Dat was alles wat je eigenlijk als student aan werk deed. Vandaag de dag is het voor bijna alle jongeren van door een jaar of 15 is het gewoon dat je een baantje hebt. Ja. Dat je gewoon zelf ook je deel van je geld verdient. Niemand vindt dat meer gek. Niemand denkt, god, is dat wel overeenstemming met onze sociale status? Iedereen vindt dat gewoon. Um, en eigenlijk vinden ze het ongewoon als je het niet doet. Nou, dat zijn al hele grote veranderingen. Iedereen vindt het gewoon nu dat uh, vrouwen die getrouwd zijn... gewoon ook een baan hebben. In 1960 werkte 2% van de Nederlandse gehuwde vrouwen... en die werkten bijna allemaal mee in het bedrijf van hun man. Ja, dat is nog maar 50 jaar geleden. Dat is nog maar 50 jaar geleden. Ja. En toen waren wij achterlijk in Europa, hoor. Want in Nederland gingen, werden vrouwen ontslagen als ze trouwden. Kijk, en bij studenten, nu moet ik dan wel uitleggen... Ja, mijn moeder werd zwanger en die was kleuterjuffrouw ja, en die moest stoppen. Want dat het. kon toch niet? Nou, dan moet je nagaan. Ja. Dus, nee. En mijn moeder heeft na haar huwelijk ook nooit meer gewerkt. Ja. Um, en dat was ook helemaal geen optie. Dat, dat, dat bestond eigenlijk niet. En dat is, heel, dat is totaal veranderd. Het moet ook wel, want als je wilt leven zoals mensen vandaag de dag graag willen leven... Dan heb je bijna altijd wel twee inkomens nodig om dat een beetje leuk te kunnen doen. Maar dat betekent ook wel, voor mijn ouders was het in de jaren 50... helemaal niet gewoon om met vakantie te gaan. En over een wintersportvakantie werd natuurlijk niet eens nagedacht. Dat was iets voor, voor hele rijke mensen. Nou, dat vinden ook gewone mensen, om het maar zo te zeggen, vandaag de dag toch. Nou, wintersport, zomers ergens naartoe te gaan met de kinderen. Dat zijn allemaal gewone dingen geworden. En dat, dat is ook heel goed zo dat het zo is. Maar we moeten ons wel realiseren dat het wel gewone, dure dingen zijn. Dat het echt niet makkelijk is om dat te doen. Daar moet je behoorlijk inkomen voor hebben om dat te doen. Een auto hoort nu tot de standaard uitrusting van een huishouden bijna. Er is dus nog 20 van de huishoudens waar geen auto is. Er zijn bijna allemaal eenpersoonshuishoudens. Maar een gezinshuishouden heeft bijna altijd een auto tegenwoordig. Ongetwijfeld mensen weer zeggen: ja, wij dan niet, maar de meesten dan wel. Hè? Dus dat, er, zijn, er rijden bijna 8 miljoen personenauto's in Nederland rond en we hebben ongeveer 7,5 miljoen huishoudens. Nou, uh, 20 procent van de huishoudens heeft meer dan één auto. Die drie auto's, waar dat in het liedje sprake van was, dat is maar heel zeldzaam hoor. Uh, maar in ieder geval, het, het, het stemt mij tot vreugde dat jongeren flexibel zijn ja. en ook door hun flexibiliteit ja. uh, ook wel zorgen. Dat, dat het goed terecht komt en dat het ook goed met Nederland. Uh, nou ja, ik vind dat je dat, dat je dat eigenlijk aan alle kanten om je heen ook ziet. Dat, dat er veel energie is, dat er veel ja, maar uh, ik, hoor hier, is. ik hoor hier een optimist. Ja. Maar waarom uh, merk ik dan zoveel pessimisme om me heen? Uh, bijvoorbeeld uit Den Haag. Ja, nou ja, dat vind ik dan niet terecht. En wij proberen ook steeds in onze onderzoeken te laten zien wat wel goed gaat. Ook wat niet goed gaat, dat laten we altijd heel duidelijk zien. Maar we laten ook zien wat wel goed gaat. Nou, dat is goed dat jullie de beide kanten laten dat horen. Ik maar wel. ik las in de Vrij Nederland uh, van ja. afgelopen week dat er helemaal niet naar jullie geluisterd wordt. Niet naar jullie. En ik had hier ook Alexander Rinoy-Kan op bezoek van de CER. Die adviezen die, die werden ook niet geraadpleegd. De WRR wordt niet meer uh, geraadpleegd. Zo erg nou net niet, maar het is wel. Het, is het, het kabinet wat er nu geweest is, en ook vorige kabinetten, hadden al steeds meer de neiging om te denken: we weten het zelf allemaal wel. Uh, we kunnen het ook zonder adviezen of zonder goed onderzoek. In nou, de laten we dan lijkt even, dat niet zo te zijn. Laten hoor. we vooral even dan het, uh, het afgelopen kabinet ja. uh, onder de loep nemen. Ze hebben niet geluisterd naar uh, jullie adviezen? Nou, niet, alt niet altijd natuurlijk, maar dat, hoeft, dat, ja, dat is ook hun vrijheid. Maar daar mogen wij wel over klagen. Natuurlijk. Kijk, ik vind dat... Je mag erover klagen, ja. maar is het stom geweest? Nou, ik vind dat een beetje moeilijk om te zeggen, want kijk, dit kabinet is dus veel sneller ten einde gekomen dan eerlijk gezegd ik verwacht had. Het kabinet heeft iets gedaan wat eigenlijk vrij, vrij uitzonderlijk is in de Nederlandse politiek, namelijk dat het eerste jaar niet het studiejaar was, om het zo te zeggen. En niet het verkennende jaar, het onderzoeksjaar, het adviesjaar, maar dat ze meteen aan de slag zijn gegaan met het idee: we moeten heel snel maatregelen nemen. Um, zouden ze dat niet gedaan hebben, dan zouden ze nu na anderhalf jaar zouden ze echt zitten kijken op bijna niks... Uh, je, het gaat er niet, niet om of ze gelijk hebben gehad daarin... of dat het ieders ieders politieke keuze is geweest. Maar je kunt zeggen, in die zin hebben ze kennelijk iets voor voeld... wat wij nog niet zagen. Namelijk dat het misschien wel eens niet zo lang zou kunnen duren. Dus ze zijn wel heel actief aan de slag gegaan. Um, en je ziet ook maar nu, hebben ze iets bereikt? Er zijn, toch, nou, er zijn een aantal stappen natuurlijk wel gezet. Uh, maar dan ga je dus een politieke discussie krijgen van... vind je dat goed of vind je dat niet goed... Dat, dat is natuurlijk... Nee, dat, die, die politieke discussie wil ik aan. niet nee, aan. Ja. Dat snap ik ook. Maar was het een effectief kabinet? Uh, het had nog effectiever kunnen zijn. Maar ik zal niet zeggen dat dat helemaal afhangt... van of ze, of ze bepaalde adviezen gevolgd zouden hebben. Maar ze hebben... Kijk, die adviezen en ook met, met name ook het werk van de Sociaal Economische Raad... die daar ook heel duidelijk over uh, heeft geklaagd... Um, die zijn eigenlijk heel belangrijk om te kijken... of je draagvlak hebt voor je besluitvorming. Kijk, veel van deze dingen zijn allemaal zo gemaakt dat in Nederland dat als het eenmaal in het kabinet komt en dan in het parlement, dat het kabinet in ieder geval weet, we weten wat de verschillende partijen, en dat, of dat nou de dokters zijn, of de, de scholen, of de ziekenhuizen, of de kunstenaars en zo hoe die er tegenover staan. Of dat we daar steun vinden voor onze maatregelen. Dat is toch wel een van de dingen geweest waar men natuurlijk minder aan is gaan hechten. En daardoor krijg je dan spanningen en krijg je ook grotere tegenstellingen... en ook meer ongenoegen eigenlijk in de samenleving. Het wordt, de dingen worden dan als, als opgelegd en als dwang gezien... en niet als gedragen door ons allen. Nou kan dat niet altijd, dat heet het poldermodel. Hè? Um, maar het heeft ook wel een waarde. En die waarde die beginnen we misschien nu weer te beseffen... Hè, dat het toch belangrijk is dat de neuzen één kant op komen. En als je dat niet doet dat dan het risico op afbreuk... of op de besluiten weer teruggedraaid gaan worden... dat die dan toch groter is. En je ziet hoe, nou ja, wat er gebeurt als de vakbeweging intern verdeeld raakt. Dat is in niemands belang in Nederland. Ook de werkgevers vinden dat helemaal niet leuk. Want voor de werkgevers is het belangrijk om een partij te hebben... waarmee je kunt onderhandelen, waarmee je kunt overleggen. En niet om geconfronteerd te worden met duizend verschillende meningen... Uh, die allemaal tegen elkaar ingaan. Ja. Dat is uh, niet hun belang. Maar uh, uh, jij bekijkt ook alles uh, uh, geschiedkundig. Uh -huh. uh, jij kijkt ook van hoe het in de jaren 50 en 60 was. Net gaf je daar prachtige voorbeelden van over uh, uh, uh, vrouwen aan ja. het werk. Uh, dan kan je ook volgens mij wel duiden uh, of dit een effectief kabinet was. Als je naar andere kabinetten uit de geschiedenis kijkt, dat, ik, ik durf dat toch nog niet te doen hoor. En ik, ik, ook omdat het, dat is ook niet mijn, mijn taak om dat op die manier te doen. Althans, uh, dat, dat, dat is voor een ambtenaar altijd wat lastig om dat al te doen. Het blijkt meestal pas achteraf. Maar het is altijd zo. Het is, het is natuurlijk nu wel achteraf. Ja, nee, het is, we zijn demotionneerd. Het is, het is we zijn nog wel bezig hoor. Um, nee, het is reces. Ja, nu is het even reces. Ja, maar even. Dat, uh, Nee, maar kijk, er is nog geen nieuw kabinet. En het blijkt pas vaak achteraf of bepaalde lijnen goed of niet goed zijn geweest. Een korte duur van een kabinet is eigenlijk altijd slecht... voor de kans dat je effectief beleid hebt kunnen voeren. En ook dat het, dat het beleid doorzet. Want nu al wordt van sommige dingen gezegd... die de afgelopen weken al besloten zijn. Zelfs het AOW-besluit eh, wat deze week genomen is in de Eerste Kamer... Hè, dat de AOW vanaf volgend jaar één maand omhoog gaat... ja, dat kunnen we misschien wel terugdraaien na de verkiezingen. De lang boete. De lang boete heel onwelgevallig. De Forense eh, tax... Dat zijn de dingen waarvan je voelt dat, geeft, dat gaat strijd geven in de samenleving. Maar goed, daar zijn nog geen. Die Fremdstrakt zit nog niet definitief gesloten. Die AOW is nu door de Eerste Kamer heen. Ja, ik denk toch dat het, um, het, het geeft ongelooflijk veel gedoe en onzekerheid. En als je in de, in de samenleving dat iedere keer weer opnieuw in discussie gaat brengen. Nu, als dit, nu ja, heeft maar dan zegt de samenleving toch ook, ze doen maar wat. Ja, ze Haag. doen maar wat. En dat wordt, dat wordt het dan ook. En de onduidelijkheid over hoe het verder zal gaan met hypotheekrenteaftrek. Ja. Dat, dat, dat, dat, dat bevriest ook die markt eigenlijk. Want ja, wie neemt dat risico? Het gaat over de grootste uitgaven die je in je leven doet. Ja, maar... Uh, jij bent een machtig man, dat staat niet alleen in de Volkskrant, ik lees dat ook. Weet je, jij, wel ja, ja, nou dat, dat waar uh, uh, strekt jouw uh, arm? Nou, de arm strekt niet zo ver, maar ik zeggen, je, hebt, je hebt een positie waar je, je hebt invloed hebt. Laten we het dan maar zo zeggen. Nou, je, hoe, hoe prettig is dat om invloed te hebben? Dat is niet onprettig. Nee, dat is natuurlijk, ik bedoel, het is natuurlijk flauw zijn en kinderachtig... om te zeggen, nou, dat vind ik niet belangrijk. Natuurlijk, het is deel van de, waar, waarom je het doet... en waarom je het ook zo goed mogelijk probeert te doen. Ja. En zo verantwoord mogelijk probeert. Nou, en je bent een zeer belezen man, je bent een geschiedkundig man... je bent een socioloog. Ja, je, je weet ook nog veel van de psyche van de mens. Ja. Uh, als jij zoiets vertelt... Tegen ministers. Dan, dan moet toch iets bij ze wakker worden. Zo van ja, als de samenleving denkt van ja, ze doen maar wat in Den Haag, dat is toch een heel uh, uh, gevaarlijk ja, nou, je kunt, je kunt, Ik kan een voorbeeld noemen waarvan je zegt: daar heb ik, al, daar heb ik echt voor waarschuwd ook in, in, in interviews en zo. Als je de, de AOW-leeftijd verhoogt en je gaat tegelijkertijd een regel invoeren... dat als mensen bijvoorbeeld zwaar werk hebben gehad... dat je dan uh, toch eerder met de AOW zou kunnen gaan... dan weet je dat je iets gaat creëren waar je spijt van gaat krijgen. Er ontstaat namelijk een bureaucratie van je welzijn omheen. Er gaan staan keuringsinstanties, er komen beroepsinstanties... er komen conflicten uit voort, rechtszaken uit voort... er komt een hele bureaucratie uit voort. Heel weinig mensen beseffen dat de uitvoering van de AOW... en je praat over tussen de 25 en de 30 miljard per jaar waar het om gaat... kost bijna niets, omdat het zo'n eenvoudige regeling is. Het is een keiharde regeling. Je bent 65 of je of bent het niet. Daar komt het eigenlijk gewoon op neer. En in Nederland kun je daar bijna niet mee sjoemelen. Um, en je moet 50 jaar in Nederland gewoond hebben. Anders gaat er gewoon 2% per jaar vanaf. Nou, dat is vrij simpel goed uit te rekenen. En dat heeft dus ook altijd ervoor gezorgd dat de AOW... het meest geliefde deel van de sociale zekerheid is gebleven. Want je kan er eigenlijk niet mee rommelen. Helderheid. En zodra je dus uitzonderingsregels gaat toepassen... die, laat ik zeggen, discussie met zich mee kunnen brengen... en waar ook gaan spelen van ja, hij was of zij was zo handig... Of mij lukt dat natuurlijk niet. Dan weet je dat je dus de kosten gaan omhoog. Want er moet van allerlei eh, er moeten beoordelingen komen, er moeten rapporten komen, er moeten uitspraken komen, daar moet dan weer in beroep tegen gegaan kan worden. Dan gaan de kosten van de uitvoering gaan heel erg omhoog. En het draagvlak voor zo'n iets essentieels als onze basispensioen, zou daardoor wel eens heel erg beperkt kunnen worden. Nou, ik vind dat je dan wel moet zeggen. Dat is in ieder geval mijn, de, de, de, het, het advies wat ik zou geven, doe dat niet. Houd het eenvoudig hebben toch geluisterd? Nou, dat was ik weet niet of ze daarna geluisterd hebben, maar in ieder geval gelukkig. Ik ben met deze regeling, en ik ben de eerste jaargang die daar uh, gevolgen van gaat ondervinden... Jij moet een maand langer, word, hè? Ik word 65 volgend jaar. Uh, dan zal ik dat meemaken. En nou ja, dat, dat vind ik dan niet zo'n punt. Eerlijk gezegd, ik blijf niet, zoals heel veel mensen, toch na mijn 65ste ook gewoon aan het werk. Wel op een andere manier dan nu, maar ik blijf toch gewoon werken. Maar daar gaat het niet om, het gaat om... Dat je het principe, wat zo mooi en eenvoudig was, dat moet je eigenlijk niet, ver, niet, niet ver, ja, weggooien. Dat moet je vasthouden. Je, um, je zei het, je houdt van invloed. Um, is het frustrerend voor je als ze niet naar je luisteren? Nee, dat, dat, dat moet je kunnen. Nee hoor, dat vind ik niet zo frustrerend. Kijk, ik ben, ik ben iemand die dingen graag wil weten. En ook wel graag met oplossingen wil komen voor dingen. Of in ieder geval denken van, dit lijkt me een betere weg dan de andere weg. Maar als je vindt dat het ook moet gebeuren... dan moet je een ander vak, dan moet je een ander vak gaan kiezen. Kijk, voor mij is het vinden van de, van, de, van de... wat is er aan de hand? Dat vind ik heel leuk om te weten. Laat ik het dan anders zeggen. Uh, zou je een goede minister zijn? Nou ja, ik denk, ik, ik, ik denk het anders voor... Dat, dat, dat weet je pas als je echt in de politiek zit. Ga, Ga jij na 12 september misschien minister worden? Dat denk ik niet, maar je weet het nooit. Maar minister... Ze gaan jou toch onmiddellijk vragen? Dat weet ik niet, dat hangt er allemaal helemaal van af. Nee, dat kun je echt niet zeggen. Dat is allemaal veel te vroeg. Maar zou je het willen? Iets, ik, zou het, ik heb het twee jaar geleden toen het aan de orde was, even. Van, uh, dus daar heb ik wel gedacht, van, nou, dat zou ik eigenlijk wel een hele mooie afsluiting van mijn gewone carrière vinden. Laat ik eerlijk zijn, dat is zo. Ik zit nou, er al veertien jaar bij, ook he, bij, bij, als adviseur, ook bij, bij kabinetzittingen uh, gedeeltelijk. Ze kennen je. Ze kennen je en ik ken het werk dus ook. Nou. Er is één onderdeel van het werk wat heel erg belangrijk is, wat ik niet goed ken. En dat is de relatie met de Tweede Kamer. En dat is wel heel essentieel voor een goed ministerschap vandaag de dag. Je moet heel goed met de twee. Maar jij om pikt dingen gaan. snel op. Ja, maar dat, vraagt wel, dat is wel een aparte techniek ja. hoor. Nou, en bijna, het is toch al bijna zeker dat D66 in de, in de regering komt. Dus ze gaan jou toch gemiddeld bellen. D66 is de, de favoriete partner van iedereen. Dat blijkt ja. uit, de, uit de peilingen. Dat is wel mooi. Maar en D66, op, D66 is toch ook jouw favoriet? Ja, ik ben lid van D66. Ja. Maar pas op, het is elke keer weer gebleken dat uh, als, laat ik zeggen, vandaag de dag zijn de peilingen nemen mensen mee in hun overweging om te gaan stemmen. De tijd dat een peiling een afspiegeling was... van wat er echt gestemd gaat worden, dat is niet meer zo. Het, het is een deel van het proces wat mensen doen om te besluiten te nemen... van op welke partij ga, ga ik stemmen. A aan het begin van het gesprek zei je, ik ben een generalist. Ja. Op welk ministerie zou je dan het beste kunnen zetten? Dat is, laat ik daar dan ook eens in het algemeen wat over zeggen. Het idee dat uh, een specialist... Dus leukste, dat op gezondheidszorg iemand moet zijn die een dokter is geweest... of dat op onderwijs iemand moet zijn die ook docent is geweest. Elke keer blijkt dat dat eigenlijk niet essentieel is voor zou succes. ik het anders stellen? Wat zou je graag willen? Ik heb er geen keuze in. Nee, hoor, echt niet. Toch wel je prioriteit? Nee, ik Als ze je voor defensie vragen, dan denk ik dat je het niet doet. Oh, dat weet ik niet. De, de, de, de, de ervaringen die wij als onderzoeksinstituut met defensie hebben... weten we ook wel heel veel ja? werk voor hun gedaan hebben iets wat bijna geen enkele andere ministerie heeft. Het is echt een mannen-mannen-woord-woord. Woord, dus het is altijd van een fantastische helderheid... en eerlijkheid en duidelijkheid in de afspraken. Maar jij gaat toch bellen? Ja, ze gaan jou toch bellen? Ik weet het niet. We zien wel. Hm. Hoop je erop? Ik moet heel eerlijk ik twee jaar geleden daar eerder op hoopte dan nu. Ja, maar nu ben je aan het einde. Ja, je en dat toch... is misschien dan toch dat je dan je perspectief een beetje verandert. Ja, dat je dan denkt, ja, kijk, het is een hondenbaan, laten we eerlijk zijn. Het is, je, bent, je wordt geleefd, 80 uur per week. Uh, het gaat maar door. Um, dat is zwaar, hoor. Dat is voor iedereen zwaar. Ik ga dat helemaal niet, niet uh, romantiseren of zo. Het is echt een zware baan. Dat, uh, dat wordt toch wel eens onderschat, denk ik, door mensen. Dat ze denken, nou ja... Zit daar maar lekker en zo. Nee, het is echt heel zwaar werk. Maar je het is... vindt het het mooie einde van je carrière? Ik zou dat zelf best heel mooi... Ik ga er niet flauw over doen. Natuurlijk vind ik, dan zou ik dat mooi vinden. En ik denk, nou ja, je hebt natuurlijk veel ervaring. Je hebt veel gezien, veel meegemaakt. Veel, um, veel kennis opgedaan. Op dat is gewoon zo. Dat hoort bij je werk. En dat is een deel van wat je natuurlijk doet. Um, dat kan je meenemen in, in, in dat soort uh, vakken. Maar, Heel veel politici allemaal... luisteren naar dit programma. Hè? Dus, ja, uh, dat ook echt, nog. Ik denk ja, dat, dat <laughs> iedereen nu weet... Uh, <laughs> ja. uh, Paul Snabel ja. is uh, beschikbaar. En terecht, Ja, maar het is flauw ik, om te kijken. Omdat als... je zoveel van Nederland ja, kent nee, en de ja, historie kent. Ja, maar het is kent. toch... De, ja. nou, nee, nou, ik, kijk, goed, ik ga ik er niet het... flauw over doen. Nee, dat, maar... uh, het, als het op mijn weg zou komen, zou het een hele serieuze optie zijn. Dat ik er eerlijk in zijn. En twee jaar geleden heb ik het eigenlijk gehoopt dat het zou gebeuren. Uh, nu, nu ben ik daar iets twijfelachtiger over. En het hangt natuurlijk wel af van, wat zal een Kijk, er komt eerst een regeerakkoord. Hoeveel ruimte zit daarin? Wat kan je doen als minister? Uh, want een regeerakkoord wordt echt met de vinger van letter... van regel op regel wordt dat uitgevoerd. En het regeerakkoord wordt niet tussen ministers gesloten... maar het wordt tussen partijen in de Kamer gesloten. Dus de ministers zijn dan de uitvoerders daarvan. Ja, maar jij hebt jaren zoveel invloed gehad... Ja. Het zou ook goed zijn dat iemand die zo jaren zoveel invloed heeft gehad... nu ook een keer uh, de macht ja, neemt. Ja, nee, zo gaat het niet. Nou, goed. Ik denk dat het duidelijk is. Absoluut duidelijk. Uh, dus het is dat of zanger... Nee, je dat zingt ik niet. Ja, maar ik kan niet zingen. Nee, nee, nee, nee, je nee kan nee. niet zingen, maar nee. je hebt wel een stukje... Uh, muziek uitgekozen. Ja, ja. ja, we hebben niet veel tijd meer, maar ik wil toch een klein stukje uh, nou, uh, dan laten dan. horen. Ja. Nou, leg het heel kort uit. Nou, wat je gaat horen is, is de, de mooiste uh, countertenor die bestaat. Dus dat is een hoge mannenstem. Dat is een heel speciale techniek. En daar moeten ook je stembanden geschikt voor zijn. Dat zegt niks over je spreekstem. Dat lijkt gewoon pas bij het zingen. En Filip Jarouski is dus eigenlijk een hele unieke stem... omdat het eigenlijk een mannensopraan is. En dat is dus bij uitstek geschikt voor het barokrepertoire. Want toen had je natuurlijk de kastraten, de zoals dat genoemd werd... maar ook gewoon mannen, mannen die ook geleerd hadden om hoog te zingen. En dat is, een, dat is een, een, weer een heel populair... en Jaruzki is echt het, de meest fabelachtige vertolker van dat genre. Hij was, een paar maanden geleden was hij op zondagmiddag in het Concertgebouw... in zijn eentje met een orkest tweeënhalf uur zingen... Nou ja, de zaal wordt gewoon afgebroken. Hè. Want hij kan, hij kan ook nog fantastisch dat ook presenteren en acteren. Dus dat de, de dramatiek die in die barokmuziek zit... ook helemaal tot zijn recht komt. En ik vind het... Ja, ik draai hem elke dag eigenlijk. Dus nou, dat, uh... Ik zou zeggen, zet je koptelefoon op. Ja. Uh, weet je precies welk stuk we gaan luisteren? Ik geloof dat we... Uh, we hadden een stuk gekozen uit uh, zijn CD... La Dolce Fiamma. Uh, en dan, ik dacht, de Orfeo en Ridice van Johan Christian Bach. Geniet ervan. Ja. Ja, ik zou, hem graag, ja ik, ik zou hem echt graag nog veel <laughs> langer willen laten horen. Maar we hebben nog maar uh, een, een, een paar, paar minuten. Ja. Zo'n zo nacht vliegt voorbij. Ja. En uh, ik wil dan toch even weten... want jij, jij zingt zelf, is dat hiermee te vergelijken? Nee, nee dit kan maar, ik absoluut niet halen. Kijk, dit is, dit is zo hoog en zo zuiver en zo mooi. Maar je zingt wel. En waarom, les, ja, wat vind je in. zo mooi aan zingen? Ik heb doet, dus he? nooit gezongen, nooit durven zingen. En ik ben het laatste jaren gaan krijg ik les. Ik, ik de, laat het echt niet horen. Maar het helpt enorm om ook je, je stem te leren, meer beter te leren beheersen. En het is ook heel fysiek. En ik ben iemand die natuurlijk gewend is geweest om eigenlijk altijd vooral met zijn hersentjes bezig te zijn, heel cerebraal, zoals dat heet. En zingen is ongelooflijk fysiek. Ja. En er zit ook veel emotie meteen in. En dat, uh, ja, dat is een heel bijzondere ervaring als je dat nooit gedaan hebt. Ik zong zelfs niet in de auto. En maar wat, in wat de, gebeurt er dan met je als je zingt? Eh... Uh... Ja, het is, het is een ander soort beleving. En het is, euh, ik, vind het feest, ik vind het echt een feestje om te doen. Terwijl ik het dus niet kan. Maar het, het, ik, ik, je krijgt les en een stapje voor stapje. Uh, nou, die stem gaat dan hoger. Dus dat, dus dat je ook een hoog C kunt halen en dat soort dingen. Nou ja, dat is een beleving. Dat is geweldig. Als je, dan, je schrikt er ook elke keer van. Ik ben niet zo gewend om mijn stem te verheffen. En dat je dan ineens... Dat moet je dus, hè, je, je dus flirt ook helemaal op als je ja, erover ja, praat. Dus, dus dan zegt mijn zanger Jean-Sébastien Bouvet die roept dan... De, de, het gaat allemaal in het Engels, want hij is eigenlijk een Fransman. maar goed. Uh, dus dan, uh, nou, wat hij eigenlijk wil tegen hem zeggen... Van, Paul, we are stupid, we are singers, we are stupid. So, don't think, sing. En ik ben natuurlijk altijd gewend om te denken. Om te denken. En om, o, laat ik zeggen, om bezig te zijn met mijn hoofd... en met, met, met concepten en ideeën en gedachten. En dan, en dan, en dan ga ik ben daar je toch... heel fysiek bezig. Dan wil ik toch nog heel even terug naar concepten en gedachten. Want uh, Paul Snabel, we eindigen... Uh, de avond. Uh, jij bent uh, directeur van het uh, Sociaal Cultureel Planbureau. Wat wens jij Nederland en de Nederlanders? Uh, ja, dat is, dat is een mooie vraag. Dat, uh, nou, in toch in de lijn van ons gesprek dat mensen toch meer beseffen dat ze toch op echt op een van de beste plekken van de wereld wonen, waar je kunt wonen. Een van de beste plekken voor gewone mensen om te leven. Want dat is het belangrijk. Kijk, als je rijk bent, is het zelfs bijna overal leuker dan in Nederland. Uh, maar als je een gewoon iemand bent... dan is Nederland, net zoals de Scandinavische landen... net zoals Duitsland of België of Oostenrijk... zijn dat de landen waar, het, waar, het, waar, het goed, waar, waar je een goed bestaan hebt. En waar je kinderen ook een goed bestaan hebben. Waar ze naar goede scholen kunnen gaan... en kansen krijgen om zich te ontwikkelen en te ontplooien. En dat is ook wat je ziet bij de, bij de minderheden die naar Nederland gekomen zijn. De Turken, de Marokkanen, de Surinamers. Als je ziet hoe hun kinderen zich aan het ontwikkelen zijn... voor het grootste deel, gelukkig. Dan zie je dat ze kansen krijgen hier die in hun eigen land nooit beschikbaar zouden zijn. En ik vind dat de vreugde die daaruit aan ontleend kan worden... de tevredenheid dat je denkt, dat is ons gelukt. Dat is in onze samenleving mogelijk geweest. Dat steeds meer mensen daar uh, profijt van hebben. Dat is toch iets waarvan je moet zeggen... nou, daar moeten we nog meer op inzetten. En nog meer proberen die, die kwaliteit te ontwikkelen. Ik ben voorzitter van de, de, de beurzencommissie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. We hebben vorige week hebben we in De Lamar-Theater 110 beurzen voor internationale studies uitgereikt aan Jonge kunstenaars en jonge uh, wetenschappers en zo. En dan zie je mensen die er, er zijn erbij: die hebben twee, drie studies gedaan, die zijn 22. Die eindigen met negens op hun lijst, maar hebben daarnaast ook nog gewerkt, doen ook nog aan sport, spelen ook nog leuk piano of zingen ergens. En dan zie je dat talent in zo'n zaal zitten. En dan denk je, ja, het is er. Het is er allemaal. En het is fantastisch. En die energie die daarin zit, dat is zo, zoiets bijzonders om dat mee te maken. En nou, laten we, en laten we dat, dat vooral vasthouden en ook proberen te stimuleren bij mensen. En niet cynisch worden. En niet zeggen van, het wordt toch allemaal nooit wat. Laten we, het we dan is al heel veel. Dat op we de dat energie doen. en op de positiviteit. Oké. Okay, en op de mooie dat. avond en het fijne gesprek. Dankjewel Patrick. Santé. mm <laughs>